Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ambtenaren en militairen die tijdens de oorlog in Nederlands-Indië... geen salaris kregen, krijgen mogelijk toch geld. Volgens staatssecretaris Van Rijn zijn er nog zo'n 1100 mensen in leven... die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië... geen loon hebben gekregen. Over de kwestie wordt al jaren gepraat. Maandag zei Van Rijn dat er geen oplossing in zicht is... maar de Tweede Kamer eist toch dat hij er werk van maakt. De nieuwe software die Volkswagen heeft ingebouwd in dieselauto's die volgend jaar op de markt komen, is ook gemanipuleerd. Het heeft het bedrijf bevestigd tegenover persbureau EP. De dienst die over de vergunningen in de VS gaat onderzoekt nog of de nieuwe software ook het testen van uitlaatgassen beïnvloedt. En volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zouden zeker 30 managers van Volkswagen op de hoogte zijn geweest van de fraude en worden ze allemaal voor voorlopig geschorst. Volkswagen spreekt dat tegen. Het bedrijf heeft steeds gezegd dat het om een kleine groep werknemers gaat. Een medewerker van de Marachaussee op Schiphol zit vast op verdenking van het schenden van zijn Amtsgeheim. Volgens het parool wordt hij ervan verdacht dat hij informatie heeft gelekt naar criminelen. Het OM wil er niets over zeggen. De man werkt volgens het OM niet voor het team dat onderzoek doet naar drugsmokkel en hij is ook geen rechercheur. De rechter verbiedt de actie van de FNV in Utrecht en Amsterdam morgenochtend niet. Daardoor rijden de morgenochtend in en rond Amsterdam en Utrecht nauwelijks bussen, trims of metro's. De FNV voert actie tegen het loonakkoord voor overheidspersoneel. De actie duurt tot half negen, daarna gaan de medewerkers weer aan het werk. Cubas, het vervoersbedrijf in Utrecht is dat, had het kort geding aangespannen tegen de FNV. Het weer... Het is bewolkt en op veel plaatsen is er af en toe regen. De temperatuur ligt vannacht tussen de 2 en 6 graden. Morgen is het weer bewolkt en opnieuw valt er regen. En het wordt tussen de 7 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehokka van de ANWB. Goedenavond. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam... tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer. Op de A9 richting Dimmen 5 kilometer van Knoopend Diemen. En op de Ring Amsterdam de A10 tussen Afrit Volendam en Knoopend Koenplein... 3 kilometer na een ongeluk en zijn twee rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 12 kilometer. Op de A20 richting Gouda staat 6 kilometer file tussen Knopen, Terbrechtseplein en Moordrecht. Op de A27 van Utrecht richting dan staat tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Turn up the music. Het is deel 2 van Stef en Stijn, jouw ADE pre-party. Ik zeg wees welkom. Stef en Stijn. Zometeen hier gaan we het even hebben over gaan, het Nederlands elftal. En in welke volgorde, dat weten we nog niet.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 For take your time want to take your time And i don't want Je hoort de Five Stone, no way out. Je de Sam Hunt, take your dog. Kijk eens naar die daar zitten, die tweeën te petiten. De skipper it up, Stef begeert en Stein professeert. Stef en Stein, CF. Hebben jullie gisteren gekeken? Ja, zeker. Tot mijn spijt <laughs> wel, ja. Wat vonden jullie ervan? Uh, nou, ik vond het best een goed voetbal. Ja. Oh, je ja, ik ben, ik ben pek, trots op passendbos net als Nederland. Gisteren speelde Nederland tegen Tsjechië in de Amsterdam Arena. Het was de tiende en tevens de laatste wedstrijd van het Europese voetbalkampioenschap, de kwalificatie. En uh, we zijn net zoals de rest van uh, de competitie, mogen we toch wel zeggen, um, enorm onderuit gegaan. Ja. Ja. ja, dat is wel een understatement. Ik heb wel fanatiek staan schreeuwen dit keer. Ik, uh... ik, had, ik, had, ik had best wel weer hoop. Wat gek is na een overwinning op Kazachstan, dan zou je in principe denken van. Maar je denkt toch de <coughs> nummer één? Kazachstan 1... is 132 <laughs> van de wereld, ja, ja, nou. Maar toch, weet je, we winnen hem we wel. <laughs> ja. We doen het toch, weet je. Ja. Je moet het toch doen. Ja, het, het zo, in, als je gaat kijken naar de gehele kwalificatiereeks, zou het me niet eens verbaasd hebben als we zouden verliezen van Kazachstan. Nee, precies. Dus dat, dat bedoel ik. Dus dat weet je, dan, dan krijg je toch weer hoop. En dan heb je zoiets van: ja, uh, IJsland is de nummer 1 van de competitie, die kan Turkije hebben. En dan hoeven we zelf alleen maar te winnen van Tsjechië. En dan denk je... Dan ga je toch jezelf op een of andere manier... Mm, yeah. Ja, ik had het ook de, wel ja, En Ik dan, had het zelfs nog tot het moment dat Turkije de 1-0 maakt. Toen stonden ze dus 3-2-8 in een e ja. minuut. En toen dacht ik nog... En er was een penalty, ik denk dat. Dat is vies onterecht, dat ja. ze die niet krijgen. Dus zelfs toen had ik nog hoop. Oh, maar ja, toen scoorde Turkije de 1-0. Turkije ja, ja, toen was het ja. klaar. Toen, Maar dat is ook gewoon iets... Een maar stel je stukje, voor dat, ja, dat IJsland... je niet wat, dan nog twee keer gescoord had en dat wij dan nog twee keer gescoord hadden. Ja, stel je voor. Stel je voor. Maar het is niet Stel dat ik nu naar buiten loop... en ik vind een briefje van de Lotto Precies. Nou, dat is ook een hele stel je Stel je voor. Stel je voor. Oh, ja, maar zo. het is toch, weet je wat? Ik jammer, ik vind het heel jammer, want ik vind EK en WK zomers Ja, ook maar goed ik zat er ook op. met papa over de, wat, wat een raar. De horeca jongen, die zitten balen. Supermarkten. iedereen het altijd met de oranje Maar de praxis is blij, want iedereen gaat klussen. Ja, dus dat is wel zo. ja, ja. Ja, maar ook al die reclamebureaus. Er zijn gewoon mensen die kunnen zichzelf nu gewoon een maand vrijgeven. Die, ja, die anders ja. de drukste maand ja, van, hun, ja. van hun jaar ja, zouden ja, hebben. Ja, dat ziek. Dat we gewoon voor het eerst in zoveel jaar niet meer meedoen ja, het aan een is, EK. In EK was volgens mij was de laatste 86 dat we niet meededen. Volgens mij ook, ja. We hadden nog één keer een WK in 2002, met Van Gaal. Ja. Dat we niet gekwalificeerd werden. Maar oh, ja. eerste, goed. Dus misschien dat nu over twaalf jaar dat, dat blind opnieuw bondscoach ja, wordt. Ja, maar het is al te hassen. Moet je maar, weet je, je nee, ho wacht even. Oneens. Waarom zou blind ik vind het moeten het doen? Welke coach zou hier meer mee kunnen? Nou, je hebt gelijk, het is een hele lastige taak, was het voor hem. Maar, ja. Dat ik moet je vind dat een fout. Ik is. vind niet dat hij over twaalf jaar nog steeds, uh, wat je zegt, uh, het Nederlands zelf moet gaan coachen. Nee, maar je bent hier niet Blindwist. Waar ik heel erg voor ben, is dat Blind gewoon blijft. En, maar als als bij, en dan bij, nee, mag wel ook als hoofdrein. En dan ja. als bij, uh, bij zo'n WK of EK dat gewoon van Gaal het voor zes weken even overneemt. Ja, maar zo werkt, nee, zo werkt het wel. Want dat deden ze dus, ik weet niet wanneer, in nee, ja, maar Van Gaal had. gaat dat ook niet doen. Michels, die had het gewoon, uh, ik weet niet, een EK of een, of een WK geleid. Nee, nee. Nee, dat werkt ook niet eigenlijk. Maar goed, ja, dat ja, ging zo in ieder geval staat heb ik ook niet. Ja, maar ja. je hebt geen EK en WK als je niet door de kwalificatie reenkomt. Nee, dat is waar. Maar, maar goed, het, is het, is het is gewoon, dit, in het principe zou dat niet lukken. Maar eigenlijk is het wel gek dat we nu, twee jaar geleden waren, toch allemaal heel erg sceptisch over Van Gaal en dat we hem nu allemaal weer terug willen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar weet je, Van Gaal is een heel ander team. Ja. Want het is echt zo'n overgangsperiode. Want, uh, want alle dat oude wel. mensen, zeg maar, die het WK... die het natuurlijk fantastisch gedaan hebben... die, die zijn allemaal op hun retour... Ja. De nieuwe jongens die het moeten gaan doen... die zijn nog niet op het punt waarop ja. ze wezen moeten. Dus, en en dan, dan heb je toch coach, een heel groot gat. Ja, maar van Gaal is door. ook wel echt wel iemand die iets durft. Die durft gewoon ja. verandering aan te brengen. Weet ja, maar je je het, is gewoon een, het is gewoon... de kwaliteit is ook gewoon niet... het moet gewoon eerlijk zijn. Dit team is niet goed genoeg om EK EK te eens. Dus. Maar goed, aan de andere kant, wat ik ook wel stom vind... ik bedoel, toen Hiddink coach werd... toen dachten we ook van ja... Ik bedoel, kijk als je gaat kijken wat hij met Wit-Rusland of met Rusland toen gedaan heeft... Was Nederland eruit geknikkerd. Ja, Nederland Dat <laughs> doet nog steeds een beetje fijn. Maar als je gaat kijken van het ligt niet aan de coach. In dit geval. Dus waarom moet Linter dan uit? Ja. Niet. We ja. hebben, ja. hebben gewoon een kutteam. En, ja, en gaan... Als we als we bij Hiddink hè? Je hebt zo'n ingezakte ja. ploeg en als je dat dan nog ja, op moet gaan pakken, waar. dan kun je ook niks, niks mee beginnen. Ik vond het wel heel graag om te zien hoe Sneijder ja, zo respect een voor, uh, voor Ja, Respect voor de ja. oude garde ja. van Sneijder, Persie. Behalve dat eigen kool, ja, ja, okay, dat ik maar, goed. Goed. maar ik vond het ook wel van Persie, deed een eerder rondje. Vraag ja. je, is dit zijn laatste wedstrijd in Oranje? Van persie? Niet ja, te laat als ja, ja, ja. in Oranje, maar wel, ik denk dat. We, nee, hij gaat geen EK afweken, denk ik. Nee, en nu zit er met Robben? Robben wel, denk ik. Ja. Maar hoe ah. oud is Robben nu? Uh. 30. 30. Denk 31, ik. Zoiets. Ah, ik denk 30 of zo. Ja, misschien nog net. Maar, maar eigenlijk Persie... ik denk hij wel. Want hij was echt een aantal jaar geleden pas op zijn hoogtepunt. Ja. En van Persie en Sneijder, die waren echt jaren geleden op hun hoogtepunt. Terwijl dat vond ik, ik dan, hè? Als ik ga kijken naar die wedstrijd van, van gisteren. Ik heb echt diep, diep. Ik vind een irritante kerel over het algemeen. Maar ik heb diep respect voor wat Sneijder gisteren heeft laten zien. Ja, ik ook. Want Sneijder hij was echt eigenlijk. Echt. Sneijder was de enige. Dat vond ik ook zo raar om te zien. Je weet dat het een wedstrijd is die zo ongelooflijk belangrijk is. En eigenlijk vond ik dat niemand op het veld op Sneijder en uh, El Ghazi. Al zijn we daarmee oneens. Um, die twee die waren de enige die aan het vechten waren. En ja. de rest die stonden er nou, een, dat beetje een beetje bij. Elgasi is gisteren gewoon poep hoor. Nee, El Gazi, Elgazi ook, was aan het vechten. Ja. Tof om te zien. Ja. Nou goed. Conclusie. We zijn niet gekwalificeerd. We krijgen een roemloze zomer. Ja. Volgend jaar. Ja. En we gaan allemaal huilen in een hoekje. Je, oh jongens. iets Trouwens even iets leuks. Hebben jullie al de pool gezien voor de WK kwalificatie? Ja. Nee. Best heftig toch? Oh, dat, dat, dat, dat, ik denk als, met dit team. Ja? Ik zal het even, even opzoeken als mijn internet een beetje opschiet. Oh ja, uh, dat is dus al een poosje geleden. De WK-pool is... Tweede toch ook? Ook. Uh, Nederland, dan heb je Frankrijk oh, als je Zweden, je ook in die pool, Frankrijk. Nederland, Frankrijk Zweden, Bulgarije, Wit, Rusland en Luxemburg Nou je WK Dus dat was dus we <laughs> kunnen uh, <laughs> zes nou, jaar wachten hey, ja. Gelukkig hebben we ook nog andere leuke dingen in de wereld Vanavond staat Oliver Heldens onder andere hier in Paradiso En enorm veel leuke ADE feestjes gaan checken Ga er vooral ook naartoe Wij doen hier een pre-party met zometeen Sam Smith en Disclosure Omen. En hier is Oliver Heldens En Shades of Good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 die dacht even inspelen op de rausjes Shades of Grey hoor de Oliver Heldens base die Maris de Jonge hond hond hond de Jonge hond hond hond Marie's de Jonge hou buddy een Saoedische vrouw die vermoedde al enige tijd dat haar genoot wel eens een seksueel uitstapje maakte met de dienstvrouw. Toen mijn heer weer eens bezig was, maakte zij stiekem een filmopname van zijn activiteiten. De film waarop te zien is hoe de echtgenoot probeert het meisje te betasten en te kussen. Haar kleding probeert uit te trekken en haar edele delen aan te raken. Dat werd gepraat op YouTube. Wie niet denkt dat een de man een probleem heeft, die vergist zich. De echtgenoot werd streng gestraft voor het in verlegenheid brengen van haar man. Een jaar gevangenisstraf of een boete van een half miljoen Saoedische rial. En dat is een waarde van 120.000 euro. En dan kan je ook gewoon een effort en een avondje voor, ja. uh, voor een. Ja, en de vraag van vandaag gaat dan ook over vreemd gaan en jouw mening daarover. Het antwoord kan je mailen: gmail.com of twitteren. Ja, stefenstein. Ik ben tegen vreemd gaan, dat is de stelling van vandaag. Nou, we zijn alle drie bezet, dus het wordt een spannend antwoord voor ons. Of zie je A: ah, ja, vreemd gaan is fout, dat laat niemand koud. Uh, B, ik ben niet tegen, maar ook zeker niet voor. Vindt het geslacht van mijn partner bij iemand anders goor. Ik snap, dus snap ik helemaal niks van die oh, ding. Ofsiezeer. slaat dat op? Nee, moet af en toe kunnen. Moet je je partner gunnen? Uh, ja, behalve als het om je moeder gaat. Dat is antwoord D. Laat maar weten. Steffenstein@vm@gmail.com of via @Steffenstein. Op Twitter de wat? Ja. Op het etje. Wat dus vind jij, hè, Stijn? Vreemdgeen uh, is het oké. Okay? Uh, Luistert je vriendin allereerst? Nee, die is nu onderweg hierheen. Okay. Het is uh, nee antwoord. Uh, nee, wacht. A. Ik moest even goed nadenken. Vreemdgaan gaan is fout. Ja. Roel? Wat was als B? <laughs> ik, ben ik ben niet tegen, maar ook zeker niet voor. Ik vind het geslacht van mijn partner. Maar hoezo niet tegen, niet voor? Ja, dat snap dat is een ik niet helemaal. Beetje is ja, Het moest rijmen. Ah, Oké. Okay. Dan A. A? Ja. Oké. Okay. Dan die ja, vriendin, Jouw vriendin is hier ook gewoon bij. Ja, dat klopt. <laughs> Hij is wel heerlijk. In wat, wat is jouw antwoord, Merel? A, natuurlijk. Goed zo. Wat een politiek correcte antwoord hier allemaal. Nou, dank jullie wel voor je mening. stef gmail.com via Twitter, at Steffen Stijn. meteen de uitslag. Eerst Disclosure en Sam Smit voor je hier. Oh, album, koep, oh. Carousel, Omen. I'm feeling something, something different. When you laugh, it's a I was I'd not envisioned. The same face in a different frame. Karras en ook eind van het jaar dan staan ze in de Heineken Music Hall om dat even lekker te promoten. En de ander die heeft net de nieuwste James Bond single gewilist. Enorm goed duo, en dat hoor je ook. Wat een vette track Disclosure met Sam Smith en Omen hier bij ZFM. Nou, meteen gaan we eens even wat peilen. We gaan eens kijken wat de uitslag van Maurice de Jonge Hond is. Ook Nickelback komt eraan. When we stand together. En hier is Lush life. We zien Thank <laughs> you. Sarah Larson En dat is geen reclame voor een winkel. En uh, leuk live bij ZFM Reclame Code Commissie. Kan rustig blijven slapen. Zometeen hier nog meer ADE Pre-Party. Met onder andere Nickelback. En uh, ook Zigala. staat nog voor je klaar. Nickelback in de ADE preparty. <laughs> ja, ja. ja. ja, wil je wat anders? Uh, nog geen je, Nickelback. Wil, wil je iets, uh, ik heb hier een IDM playlistje op. Zullen we gewoon twee IDM tracks draaien? Nou, dat vind ik eigenlijk wel een pit goed idee. Even ja. kijken. Artie Shadow. Even kijken wat er voor het leukste staat. Vind ze leuk? En boer. Alles kon ja, je aan makkelijk met een boer houden. Klopt wel. Uh, even kijken. De nieuwe van Hard One Army van Buren, dat is wel een leuk liedje. Oh, die had jij net op toch? pitch, toch? Nee, nee dat, maar I'm die daar wrong gaan, wrong die, wrong. Daar gaan oh, we die pardon. ook nog draaien. Oh, Hoppa. Ja. Nou, nou okay. dat worden de volgende twee platen. Nou, oh, nice. Is dat niet even leuk? Hartstikke leuk. Wat een leuke geïmproviseerde show. Dus we zijn meteen hier. De nieuwe van Oliver Heldens en ook Hard One Army van Buren komen eraan binnen een paar tellen. Eerst Stijn Duursma met het ADE weerbericht. Uh, ja, die is hier nu. <laughs> God. Hoe koud wordt het in Amsterdam vanavond? Uh, het wordt vanavond laat vanavond, ja. En het wordt heel het... ja, laat vanavond. Ja, houdt me ja, helemaal mijn verhaal. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Vannacht wordt het tussen de 2 en de 6 graden. Morgen is het bewolkt en eerst droog in de loop van de ochtend. En vooral in de middag gaat het vanuit het oosten regenen. Met gemiddeld over het land 9 graden blijft het behoorlijk fris. Vrijdag blijft het bewolkt, nat en vrij koud. In het weekend overheerst het droge periode met zon. En uh, het wordt dan wat minder fris. Ja. Dankjewel Steintje. Dan gaan we eens even kijken um, waar, dat op, waar de opstoppingen staan. De verkeersinformatie. Het staat in ieder geval uh, in de Polonaise in de vier, nou, hey, uh, ik in de melkweg. Want daar komt op. DJ Frans ah. Bouwer. Uh, maar verder zijn er ook nog de volgende meldingen. Hoe zal Frans Bouwer per uur vragen? Huh? Wat zal Frans Bouwer per uur vragen? D dat weet ik niet. 10.000 euro? Nou, die zegt gewoon nee, heb je even voor mij. Ja. <laughs> de A2 Utrecht-Sertal van is het Beesten en geld. 2 kilometer langzaam rijden in verkeer de A4 Antwerpen Bergen op Zoom ter van knooppunt Zoomland, daar is een ongeval gebeurd bij hectometerpaal 234.5 onbekende extra reistijd Daar 7 Heerenveen Groningen tussen Hoogkerk en knooppunt Juliana, een grote vertraging het treft circa 10 minuten en daardoor tussen Hoogkerk en Groningen-West. Een wegafsluiting zijn namelijk opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt ter plaatse omgerijd en naar verwachting is de weg om 9 uur weer vrij. De A10 volendam koenplein tussen Kadoelen en Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Daar twee afgesloten rijstroken. Dat komt door een ongeval en daarop de A10 Watergraafsmeer koenplein tussen Schellingbouden en ook Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Langer kan het bijna niet, 3 kilometer stilstaansverkeer komt door hetzelfde ongeval. De A15 Gorekum-Nijmegen tussen Echteld en Dodewaard. Daar een vertraging van 13 minuten. Onbekend waarom de A20- hoek van Holland-Gouda tussen prins Alexander en Moordrecht twee kilometer langzaam rijend verkeer door een eerder pechgeval. En de laatste op de A27 Utrecht-Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, ja twee kilometer stilstaand verkeer, vertraging van zes minuten. Voor kortere vertragingen slinger je smartphone even aan en ga naar vid.nl. Dan gaan we eens even kijken naar de flitsers. Yes. Uh, ja, roeltje. Uh. Op de A67 Eindhoven-Venlo. Tussen Geldrop en Helmond. Helmond! Ja, yeah, bij hectometerpaaltje 1-0. Op de A9 Beverwijk-Alkmaar. Tussen Akersloot en Alkmaar. Natuurlijk, bij hectometerpaaltje 67. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Ede en Oosterbeek... Uh, bij hectometerpaaltje 114.4. En als laatste op de A30 Ede-Barneveld... de hoogte van Scherpenzeel bij hectometerpaaltje 18.3. En verder gaat het vannacht nog flitsen in de escape... want daar oh. hebben ze mooie lichten. Hé, hey, um, weet je nog, mijn, mijn vorige relatie... Daar, um, daar waren we best wel lang getrouwd. En uh, op een gegeven moment waren we 12,5 jaar getrouwd. En uh, ik zeg uh, tegen mijn vrouw van... joh, pak de spullen en we gaan voor ons jubileum gaan we naar Groenland. En uh, mijn vrouw toen zei ze van... Oh, wat leuk. En wat doen we dan als we 25 jaar getrouwd zijn? Toen zeg ik, dan haal ik je weer op. 106... Armin van Buren hier samen met Hardwell of The Hook. Hey Roel, jij kwam net een plaat van Oliver Heldens. En dat vind ik wel leuk, omdat we daar natuurlijk heen gaan vandaag. Gaat je maar draaien, denk je? Ja, tuurlijk. Het is ook een collab met Chesto, dus dat is gewoon sowieso vet. Misschien komt Chesto ook wel voor. Ik vind een nieuwe Chesto zo vet. We hebben hem al gedraaid, maar hij is heel vet. Maar lijkt hem zo wel even. En zometeen gaan we even ons eerste alcoholische versnaal. Ja, behalve jij, maar Ja, ik mag niks. En Stijn is met de auto. niks? Nee, jij bent Glutenallergie, weet je het nog? Ik heb je lang niet gezien, maar. Uh, ja, gluten, uh, <laughs> glutenallergie. Ik mag geen normale soep. Ik mag geen normale dat is soep, verhaal. Ja, juist. <laughs> maar, um, maar goed, jij hebt een, die track is van Oliver Helden samen met Chester. Yes. En hij heet. Wombaz. Wat leuk dat ze er zijn, die lieve Steffenstein. We'll quality, want hij is nog niet uit, maar we vonden hem te vet en we wilden hem laten horen. De nieuwste van Oliver Heldens. Samen met Chesto. En hoe heet die, Roel? Wombas. Ik Kijk, dat is een Pokémon. <laughs> ja. ja, maar dat komt door. Er is een Pokémon die heet Wombat. Ja, dat weet ik. En Bobafet heb je ook. Ja, I know. Dat was de uh, evolutie. Ja, dat, ik weet dat al, uh, want er staat uh, sinds kort Pokémon op Netflix. Ja, nou, en dat, ja Ik heb daar best wel een paar afleveringen van zitten Ik heb ook uh, met Sascha kijk ik heel veel. Lekker man. Ja. Tof dat je dat met je vriendin kan doen. Ja. Ik uh, zat afgelopen week, was ik in Brabant. Nou, dat is een de, slechte grap. De zus van mijn, nee, dat is geen slechte <laughs> ja, grap. ja gaat over relatie. Nee, de zus van mijn vriendin die kwam met een video, en in Japan is het heel normaal dat overal op feestjes komen mensen in Pikachu pakken. Aha. En op een gegeven moment waren er op Boogie Wonderland, kwamen er Pikachus binnen met een zonnebril op, en die gingen dansen. En het is het meest Epic. hilarische wat je maakt. Het is echt <laughs> het, fantastisch. Het, het, het klinkt dus je, al leuk. Ja. Je moet even op YouTube op Pikachu, Sunclasses, Boogie Wonderland en dan ga je het vinden. Het kan was hilarisch. Absoluut een keer doen. Kan zo. ik aanraden. Je gaat het niet doen, hè? Net ja, <laughs> was die roos die al weken zou voorbereiden. Ja, jij ook maar het, is een, het is een leugen. Het is een leugen. Maurice de Jonge. Hunt, hunt, hunt, hunt, hunt. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. De vraag van deze week. Ik ben tegen Primed gaan. Er kwam hier al drie keer een A binnen. Dus we gaan ook kijken of dat het uh, nummer één antwoord is geworden. Um, de uitslag van deze week. Terechtgekomen op de vierde plek. Nee, moet af en toe kunnen, moet je je partner gunnen. Terechtgekomen op de derde plek. Ik ben niet tegen, maar ook zeker niet voor. Ik vind dat het geslag van mijn partner bij iemand anders schoor. Terechtgekomen op de tweede plek. Ja, behalve als het om je moeder gaat. En terechtgekomen op de eerste plaats de apotheose. Ja, we hadden het wel enigszins verwacht. Nederland is tegen vreemdgaan. Ja, vreemdgaan is fout. Dat laat niemand koud. Hebben jullie iemand hier ervaring ooit? Ja, jullie hebben al heel lang een relatie. Zo, zeg dat wel, zeg. Dus ik denk niet dat het daar gebeurt. Weten we natuurlijk niet. Ga je dan natuurlijk ook niet op de radio vertellen. Precies. Oh, oh, feilige, oh, feilige, feilige oh, raar, ja. ja, mijn vriendin is hier over twee weken. Ik voel erbij al hangen. Uh, oh, jij hebt het ook bij mijn vriendin gedaan, dus dan ga ik natuurlijk ook gewoon terug. Wat heb ik bij jou vriendin? Oh, je hebt ook wel een paar opmerkingen gemaakt en ik van, ah, oh, is goed, Stefan. Noem eens een voorbeeld. Nou, weet ik zo niet meer. Ik weet alleen nog dat ik dacht, ah, oh, is goed, Stefan. <laughs> dus verwacht even een paar waarvan je zegt van, ah, oh, dat is goed, Stefan. Ik denk dat ze niet meer komt. Dat denk ik ook niet meer. Maar goed, Nederland is tegen gaan. Vind ik toch een mooie conclusie op nou, deze avond. Dat je ja. gewoon weet dat Nederland tegen gegaan is. Ja. Als het een keer gebeurt, dan. Uh, no. Oké, okay, goed. ADE ah, special. Ik ga even een biertje opmaken op de radio. Dat vond ik altijd leuk. Even uitkijken want doe ik ga... even dat klikken. Ja, bo boven, de, boven de mengtafel ga ik niet doen. Ik doe hem even. De... Ah, ah, nee. Dat is mooi, Dat is wel echt heerlijk, inderdaad. En zo meteen nog een plaat om in de stemming te komen. Oud Jen met Lady Antebellum komt eraan. Een a track. We all fall down ook en hier is Sigala. Jouw ADE special, dus we hebben wat leuks en dat is het volgende. Ja, hebben we trouwens al gezegd dat we over 8 minuten al stoppen? Ja, we stoppen om 8 uur. Ja, maar dat dus is niet over 8 minuten. Geen acht minuten, vriend. Oh ja, die, die, die klopt, klopt niet. Die klopt oh. niet. En je weet het ook gewoon, kerel. Zie je, 13 minuten. Annabel, helemaal vanuit Australië, hoorde je, want we hebben een request nodig. En um, nou ja, dan is het nu wel toepasselijk. Het moet een liedje zijn die je zou kunnen horen op een ADE-feestje. Ja, dus dat gaan thema. we zelf even kijken of we gaan draaien. Zoals we dat <laughs> elke week doen. <laughs> dat is niet waar. Dus de afgelopen week was dat zo. Ja, en de week daarvoor. Nee, die daar week daarvoor, daarvoor. We niet. Nee, wie heeft er toen, toen iets ingestuurd? Weet dan. ik veel. Dat is twee weken geleden. Maar leuk dat je luistert. Ja. Wat wil je horen? Um, gmail.com. Eh, ja, je kan ook twitteren. Maar net goed. Het oh, uh, Steffen Serieus, Stijn, je bent een beetje lui vandaag. Ja, ik voel me niet zo lekker. Oh, wat is er? Ja, ik weet niet. Ik voel me misselijk door die pizza. Je hebt, nou, pizza kan. Je hebt pizza kan zonder gegeten bij Vulcano. Uh, Waar ja. bij Vulcano? Omdat jij daar bestelde, dus ik ben met jou mee besteld. <laughs> jij dacht ik kan wel vertrouwen? Ja. ja maar ja, mijn maag kan wel veel hebben. Nou, ik weet niet. Ik voel me niet, uh, voel me niet heel tof. Oké. Okay. Dus dat weet oh, je. Ja, Jammer. Het Steffen Maar gelukkig ook ik niet nog een hele avond gefeest. <laughs> Geld ook weer in hoop. Ja. Ad op Twitter of mede de Ja, at gmail.com. ultieme ADE-request gaan we hem zo meteen draaien. A-track komt er ook nog aan. We all fall down. En wat is deze vet. Oud oh, Jen heeft een track gemaakt met heer en dame van Lady and Antibetum. Something better. I never met you, but I know you're out there. If I cross the oceans, would you be there? stranger's eyes that some We schrijven de recensies een beetje over de nieuwe A-track. Iedereen is heel enthousiast. We all fall down. En daarvoor hoorde je... Uh, Oud-gen, Lady Antebellum en uh, Something Better. CFM, ja. Request. Ja, een plaats die je zou kunnen op het ADE. Dat was een beetje de, de doelstelling. En wat ik dus wel grappig vind. Alles wat wij binnen hebben gekregen. Het zijn er maar drie, je moet creëel zijn. Is Martin Garrix. Ha. Dus, ja, en, snap het ik zich wel. Gezien, en dat, dat toont ook wel aan dat Martin Garrix nummer 1 in de DJ Top 100 gaat worden. Ik denk het ook. Dus dan is het eigenlijk ook inderdaad wel gepast om wat van hem te draaien. En dat gaan we ook doen voor. Uh, en de Balls! Van wat? Nee. nee niet, die was wel aangevraagd, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ja, dat snap dat, ik. Dat, oh. die, die ben ik gewoon een beetje zat. Dat snap je toch wel? Heel erg. Voor Wouter die wilde Martin Garrix worden horen voor voices. CFM request. Musical en waarschijnlijk vanaf vrijdag de nummer 1 DJ van de wereld. Wouter Vroegemaan hier bij FM Jordan Martin Garrix Forbidden Voices. Stef en Stijn. Ero en roe en Merel, dankjewel. Ja, is kort maar krachtig uit. Kort, maar krachtig is. Maar dan haal je het meeste uit wat erin zit. Precies. Ja. Zeg ook en dit was geen seksover op mijn precies. <laughs> Stijtje, dankjewel en wetenschap. Uh, ja, jij ook bedankt. En wij gaan. morgen... Hey, jullie dat een, uh, leuk. Ja, tof dat jullie er zijn. Ja, leuk om hier te zijn. En we gaan een leuk feestje maken vandaag. Ja, ja, vanavond. Ja. Ja. Ik heb er zin in.